Middernacht, het is nu vrijdag 4 mei. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Justitie hoopt dat Georgië binnen enkele weken... een van de verdachten van de moord op een Haagse juwelier uitlevert. Nederland en Georgië hebben een uitleveringsverdrag. Justitie is verrast door de bekentenis van de verdachte... op de Georgische televisie. Hij zei dat hij financiële problemen had... en dat hij de Haagse juwelier per ongeluk heeft doodgeschoten. Minister Spies wil dat gemeente alsnog de lonen van gemeenteambtenaren bevriezen... Er ligt een principeakkoord voor een nieuwe CAO. waarin staat dat de ambtenaren er 2% bij krijgen. Maar volgens Pies is dat een verkeerd signaal. in een tijd dat iedereen moet bezuinigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten praat er volgende week over. In Nijkerk woedt al uren een grote brand. in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. maar daarin zit volgens de brandweer van Nijkerk. geen hoge concentratie giftige stoffen. Het blussen gaat moeilijk omdat de brandweer het pand niet in kan.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 Bij de Amsterdam Arena is landskampioen Ajax gehuldigd. Er waren 50.000 fans op afgekomen. Burgemeester Van der Laan feliciteerde de spelers, maar hij werd uitgefloten en er werd iets naar hem toegegooid. Van der Laan reageerde laconiek en zei tegen de fans, ik had al een seizoenskaart toen jullie nog in je pyjama naar Sesamstraat keken. Het weer. Vannacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. minimaal rond 9 graden. Komende dag vanuit het noordwesten steeds meer bewolking en wat regen. In het zuidoosten zon en grotendeels droog. Het wordt 12 tot 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. één melding op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Die is tussen Oestgeest en Voorhout dicht door een ongeluk. Naar verwachting is de weg om half twee weer vrij. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wij. Op een steenworp afstand van mijn eigen huis in het centrum van Amsterdam staat Castrum Peregrini. Het is de naam van een enorm hoekpand aan de Herengracht. Een huis met een bijzondere geschiedenis die teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog. Toen herbergde kunstenares Giselle van Waterschoot van de Grachten jonge Duitse joden en een paar Nederlanders kunstenaars veelal. Een onderduikpand dat lang niet zo bekend geworden is als het achterhuis van Anne Frank, al was het alleen maar omdat de onderduikers die hier zaten de oorlog overleefd hebben. Vanmorgen was ik voor het eerst in dat huis, dat er nog steeds zo uitziet als in de oorlog. Ook Giselle woont er nog, die wordt dit jaar 100. En nooit had ik mij gerealiseerd dat ik vanaf mijn eigen dakterras de ramen van haar atelier kon zien. Vanaf morgen is er in dit bijzondere pand een tentoonstelling te zien... met als thema Paradox, Limits of Liberty. Oftewel, grenzen aan de vrijheid. Heel toepasselijk in deze tijd van het jaar... waarin wij ons weer bezinnen op dat begrip vrijheid. Want ja, wat is dat eigenlijk? Uh, daar ga ik over praten met de samensteller van de tentoonstelling. Dat is Paco Barragan. Dat is mijn gast vannacht. Hartelijk welkom, Paco. Hallo. Ja. Dank je. Uh, ja. Goedenavond. Het is een bijzonder pand, hè? Waar ja, het is... ja, dat is ook zo. En uh, het is ook zo heel bijzonder... omdat het uh, uh, verschillende elementen uh, verenigt. Dus aan de ene kant uh, het heeft het een, een sterk politiek, sociaal, historisch uh, element... En het heeft ook een, een, een cultureel, uh, artistiek element... In, in de persoon van Giselle. Ja. En, en de activiteiten die zij dus met, met die kinderen... die jonge kinderen, die, die Joodse kinderen... die zij uh, dus realiseerden... omdat die kinderen dus natuurlijk niet naar buiten konden. Mm -hmm. En om te zorgen dat ze niet gek werden... dus uh, allerlei uh, kunstactiviteiten, uh, tekenen... Uh, maar ook andere activiteiten zoals poëzie, lezen, et cetera... Uh, Nee, dus het uh, is wel interessant. En yeah. en ook sowieso in, in de context waarin. Uh, uh waarin dit zich afspeelt. Ja. Dus de bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag ook, ja. Deze is een hele manifestatie. <tie> dit, dit, deze tentoonstelling die jij gemaakt hebt, is daar een, een onderdeel van. Um, ja, er stond uh, de, dat je wil laten zien hoe kunstenaars van wereldniveau... hun eigen artistieke vrijheid definiëren met taboe doorbrekend werk. Wat uh, wil je met deze tentoonstelling vertellen? Um, uh, ja, in het algemeen, de, de, de meeste tentoonstellingen die ik normaal gesproken maak... zijn altijd uh, sociaal... Uh, politiek getint. Dat is gewoon mijn interesse. Ik heb wel eens af en toe meer uh, formalistische tentoonstellingen gemaakt. En, maar dat is mijn interesse. En, en vooral in een land als Nederland, waarin uh, in de kunst niet zoveel uh, politiek of sociaal getinte tentoonstellingen gemaakt worden. Ik denk dat uh, ik ben gewoon een, een persoon van mijn eigen tijd ben. En ik denk dat uh, ook zoals de belangrijke kunstenaars... in het verleden uh, ook dus niet alleen kunst maakten... maar ook hun eigen tijd uh, reflecteerden ja. in hun werk. Uh, dat deed bijvoorbeeld Rembrandt, dat deed Van Gogh... dat deed uh, Goya, Velázquez, ja. et cetera. Dus ik denk dat uh, het, um, het is interessant voor mij... Uh, iemand die, die met kunst bezig is en met kunstenaars werkt, dus uh, um, over bepaalde uh, thema's te mm -hmm. kunnen uh, uh, reflecteren ja. of kunnen nadenken of gewoon op uh, kunnen aankaarten die te maken hebben en met, met uh, bijvoorbeeld uh, thema's zoals nationalisme, mm -hmm. uh, patriotisme, immigratie. Uh, uh, populisme... om maar even een uh, paar uh, thema's te noemen... Ja. democratie... Ja. Uh, vrijheid... En, en, dat, dat is zijn, nogal wat? Ja, dat is nogal wat. Ja. Dat zijn thema's die ik in verschillende tentoonstellingen aangekaart heb. En in dit geval... Uh, want ik heb uh, vorig jaar een tentoonstelling op Cobra uh, Museum gemaakt... in heet de, ja. ja, dat heet Patria Libertà. Ja, het vaderland uh, of, of de vrijheid. vrijheid ja. uh, en de uh, subtitel was uh, pf, over... Uh, uh, nationalisme, immigratie hmm. en, en populisme. Ja, maar, gewoon, maar nu, De, nu gaan het, we ja. dus praten over Paradox: The Limits of Liberty. Yeah. Uh, ik denk dat dit. Uh, voor mij is het interessant om nu over, over uh, Liberty, over dus vrijheid, vrijheid. te praten. Omdat we, ik vind dat we gewoon op dit moment. Uh, pff, we zitten tussen twee wanden, uh, uh, uh, uh, uh, of misschien tussen wel een schip. Aan de ene kant hebben we een moment waarin we heel veel vrijheid genieten. Mm -hmm. En misschien net zoals uh, filosoof Sigmund Bauman zei... ...we hebben nog nooit zoveel in de wereld van. zoveel vrijheid gekend. Maar aan de andere kant uh, uh, zitten we ook in een moment... ...waarin onze vrijheden verschrikkelijk worden ingekort. Dus dat is een, een soort paradox. Mm -hmm. en, ja? En, uh, en dit geldt niet alleen, dus uh, de paradox en die vrijheden, het geldt dus uh, bijvoorbeeld uh, niet alleen uh, vrijheid van uitdrukking, maar ook vrijheid van religie. Uh, um en dan ook bijvoorbeeld uh, andere vrijheden, die in, in democratie in andere landen. Het, gewoon het begrip vrijheid is gewoon in ieder land betekent het heel wat anders. Ja, maar goed, hoe ga je dan op zoek naar kunst die daarbij past, bij jouw ideeën daarover? Ja. Want uh, um, mensen die nu luisteren, die hebben die tentoonstelling niet, niet gezien. Ik ben, natuurlijk. Van, ik ben er vanmorgen wel geweest. Ja. We kunnen wel bijvoorbeeld twee uh, werken er even uitlichten. Ja. Want we kunnen het ja. natuurlijk nooit helemaal behandelen. Nee, en dat nee, zij, nee. Er staan dat namelijk ook. Twee van die werken die daar te zien zijn... op, uh, op de Facebookpagina van Kazeluna. Mensen ja. die dat interessant vinden en die achter de computer zitten... die kunnen dus uh, meekijken. Um, zullen we... Um, die Ja, die, die, die Ja... Um. Even als, als kleine entree. Dat zijn dus al die twaalf die kunstenaars uit verschillende, mm -hmm. uit verschillende landen. Die, die praten over, die, die tonen werken. Het, het, kan van, het gaat van fotografie, video tot mm -hmm. uh, tekening of, of beeld. Uh, beeld, sculptuur, etc. Ja. Die op een of andere manier met het concept vrijheid te maken. Mm -hmm. Dus dat betekent vrijheid van godsdienst. Uh, vrijheid van democratie. Vrijheid van, uh, uh, uh, van uh, uitdrukking. Maar ook vooral uh, ook dus, uh, vrijheid, seksuele vrijheid. Uh, praktisch, uh, heel vaak als we het over vrijheid hebben. het Heel vaak um, vooral over uh, uh, vrijheid van religie. En heel vaak over seksuele vrijheid. Ja, is dat zo? En nu, en nu vooral... Het uh, uh, uh, gaat over Politiek, vrijheid ja, ja. van religie. Uh -huh. uh, de vraag die we ons kunnen stellen is of, we, uh, of er een terugkeer is naar religie. Dat is dus een, een, uh, dat is een vraag die ik mezelf stel. Uh, we kunnen zien wat er, wat er recent gebeurd is in, in Zuid-Frankrijk. Uh, we kunnen ook zien wat met... Waar doe je dan op? Uh, die jonge man, die moslim... Die tussen al die mensen oh, die, geschoten die, die, die, die heeft. die Joodse ja. kinderen heeft doodgeschoten. Ja, Dat en die je. zich daarna zelf omgebracht mm -hmm. uh, yeah. um, uh, heeft. Uh, we kunnen denken aan, aan alles wat te maken heeft met de september 11, met elf, mm -hmm. in, in de Verenigde Staten. Uh, Osama Bin Laden en, en noem maar op. Dus. Uh, de vraag is, is er een terugkeer naar, naar religie? Want dat is ook, ook zelfs, uh, vooral in Nederland, hier met, ja. met uh, de Borca-verbod. Ja. Dat, uh, dat nu blijkbaar dus wordt teruggetrokken. Nou ja, minister Spies die, uh, heeft gezegd... Uh, ja. uh, ik, ik hecht niet meer zo aan het Borca-verbod. Ja, ze heeft het uh, destijds verdedigd, maar ze staat er nu niet meer achter. Oké, okay, dus... Ja. Um, uh, een voorbeeld van een van de werken ja. die in de tentoonstelling is... die daar heel direct over gaat, mm -hmm. is het werk Stairway to Heaven. Okay. Dat is dus uh, uh, trap ja, naar de beschrijf hemel. Schrijf het maar eens even. Ja, ik ga ja. het uh, ja. uh, aardig uh, proberen te beschrijven. Dus so, dat zijn drie personen. Uh, uh, dat, zijn drie, uh, dat is een hyperrealistisch werk. Ja. Dat zijn net uh, personen, popachtig. zijn de, drie personen op elkaar. Er was zijn beelden, een beetje was, Madame Tussauds Ja. En een persoon die, die, die onder ligt, die, uh, die ligt te bidden voor overgebogen, mm -hmm. dat is een, een moslim. Ja. Okay? Uh, maar daar ligt een Bijbel naast. Daar ligt een Bijbel naast, maar daar komen we zo ja, meteen over. Okay. Uh, Daarbovenop, en dat heet dus letterlijk bovenop, uh, staat in, in, in, uh, een katholiek. Die, een, priester. een priester. Met een rozenkrans. Ja, en die staat te bidden, eh, knielend. Ja. Die knielt dus die, op, op, die rug van die moslim, op de rug ja? van de moslim. En daar weer bovenop, op, op, op de schouders. En die heeft een torah in, eh, ja. in zijn hand. Ja. En op de schouders van de, eh, de priester. Een katholieke priester. Hij staat een jood. Ja. Dus met zijn voeten op zijn schouders. Ja. En hij staat rechtop en met zijn armen wijd open. Net zoals in in, in gebed. Eh. Mm -hmm. En hij heeft een, een, een boek in zijn hand. Maar dat is dus niet de Torah, dat is de, de Koran. Koran. Ja. En dus de, de, uh, de Jood heeft de Koran in zijn hand. De katholieke priester heeft de Torah. En uh, de, de, moslim de moslim heeft, heeft de naast zich de Bijbel. Mm. Okay. Uh, wat, dus wat wil als je, je kunstenaar dat ziet, daarmee zeggen? Oké. Okay, um, ja, kunstenaars zijn, laten altijd de mensen een beetje eh, eh, open interpretatie. Maar eh, we kunnen eventueel een, een, een interpretatie geven. In die zin, eh, ik denk dat bijvoorbeeld in iemand die religieus is... katholiek, moslim of misschien joods... Eh, als die met het werk oog in oog komt... dus geconfronteerd wordt met het werk... Mm -hmm. dat hij misschien eh, zich beledigend voelt of niet... Ik denk, uh, um, dat hangt een beetje van hemzelf af. Ik denk dat de kunstenaar de vrij heeft om gewoon um, bepaalde elementen en bepaalde thema's aan te katen. Die bijvoorbeeld uh, een politicus niet zo goed kan. Of misschien zelfs een, een journalist. Mm -hmm. uh, het is gezien vanuit een artistiek element, uh, artistiek oogpunt, uh, uh, dient het zo... Het, uh, um, Gebouwd te worden, want anders past het niet zo goed. Want je kan niet, uh, je kan niet bijvoorbeeld, een moslim die, die vooroverbuigt op, op, de, op de jood, want anders komt de hele sculptuur, het beelwerk dat drie uh, meter twintig hoog is, dan komt het naar beneden. Mm. Dus uh, aan de ene kant, er, er is een, een kunstartistieke beslissing genomen. Aan de andere kant, uh, een heel interessant detail, net zoals jij zei. Zijn, zijn de, eh, dus de, de religies, eh, de manifesten. Mm -hmm. hè? Dus de Bijbel, eh, de verschillende Bijbels, die zijn omgedraaid. Yeah. Okay? En dan is er nog een tweede element dat heel interessant is. De kunstenaar heeft hetzelfde gezicht gebruikt. Mm. Voor de moslim, voor de jood en, en, en voor de katholieke priester. Yeah. Iedereen heeft gewoon anders. De, de maar... jood heeft dus baarten en, en, en die krullen. En uh, nu, nu kunnen we ons af, uh, afvragen waarom de kunstenaar dus hetzelfde gezicht... Ja, gebruikt. en ook dezelfde handen. En dezelfde handen, waarom? Want dezelfde postuur. Dus, uh, ja, ik laat liever dat iedereen een, een eigen mening over heeft... maar misschien kunnen we, kunnen we zeggen dat, dat de kunstenaar in wezen... wat hij wil zeggen is dat we allemaal hetzelfde zijn... of we nou uh, moslim, katholiek of, of jood zijn. Dus dat is een interpretatie. Dat kan mijn interpretatie zijn. De interpretatie van de kunstenaar, Maar bij kunst. Wat het belangrijk is. Is dat de mensen. Het gewoon, ja. De persoon het zich aankijkt. En dan eventueel vindt. Of er een aanknopingspunt voor hem is. Mm -hmm. En het eventueel iets zegt. Ja. En, dat, en als dat. Dan, en om dan nog bonter te maken. En als het dan nog lukt. Om, om, ja, als het dan ons lukt zodat die, die persoon het niet alleen iets tegen hem zegt... maar dan ook nog er eventueel over gaat nadenken... Mm -hmm. ja, dan is het prachtig. Ja. Het lijkt mij dat als je uh, probeert om werken te zoeken... voor een tentoonstelling met dit thema... dat er heel veel uh, mogelijkheden zijn er zijn ook heel veel mogelijkheden. Want er zijn natuurlijk veel. Want een kunstenaar is natuurlijk iemand die, denk ik, haast per definitie over dit soort thema's nadenkt. Nee, niet zozeer. Ja, bepaald soort kunstenaar. Niet zozeer. In in Nederland wordt dat sowieso over het algemeen. Het trekt er een, uh, een heel vies gezicht bij bij Nederland. Nee, nee maar er wordt niet heel, heel veel politieke kunst gemaakt. En dat kan ik ook hard zeggen. Hard. Nou, er hangt wel één Nederlandse kunstenaar op ja, de tentoonstelling. Ja. Erwin Olaf. Ja, en er was eigenlijk een, een tweede uh, Nederlandse kunstenaar. Jonas Staal, maar die heeft zich teruggetrokken. Okay. Uh, maar dat is ook dus uh, waar het om gaat. De, de Limits of Liberty. En Hij, hij, hij, ja, hij, ja, zei, hij vond daar hij, een kunstenaar in de tentoonstelling was opgenomen... waarin hij zich niet mee kon vinden. Ja, Werk. Dat is interessant, want daar heb je dus, het gaat over vrijheid... en de ene die voelt zich beknot doordat jij de vrijheid hebt genomen... om een bepaalde kunstenaar op te nemen. Daar botst het alweer op elkaar. Ja, en, en, en, en, en dat vond ik gewoon mooi... want dat was het zijn vrijheid om zich uit te Precies, drukken... en ja. mijn vrijheid om te bepalen wat ik wel en niet ja. wilde accepteren. Want dat is natuurlijk wel zo dat de vrijheid de van de een... vaak in het vaarwater van de vrijheid van de ander terechtkomt. Hè? Just, dus dat was hier dus ook dat al is, het geval. Dat is mijn vrijheid... Is, uh, is mijn vrijheid en het is uh, perfect uh, zolang of uh, tot het moment dat ik dan in jouw vaarwater kom te nemen. Precies, dat is dus natuurlijk met die, die religies waar je het over had, ja. speelt dat natuurlijk ook. Ja. En om en, uh, um terug te komen op, mm. op de vraag die jij stelde: mm -hmm. Is uh, natuurlijk zijn er veel, veel uh, mogelijkheden met het thema. Ja. Ik heb als curator en, en, en eventueel als schrijver of als. Mm. Met iedere creatieve um, um, uh, activiteit moet je selecties maken. Ja. En ik heb... Uh, er zijn een aantal werken die zijn misschien wat duidelijker, wat frappanter. Mm -hmm. uh, en, en andere werken die zijn gewoon subtieler. Ja. Uh, die over het thema praten. Mm -hmm. Dus de, de, de, de, er wordt gewoon een selectie gemaakt. Ook zo welke kunstenaars wil je in hebben. En ook in mijn geval... Uh, ik werk ook heel vaak met, met kunstenaars die uh, niet jong, oud of zo... want ik ben niet ages, maar die niet zo bekend zijn. Dat vind ik leuk, want ik vind het leuk om tentoonstellingen te maken... waarvan mijn collega's uh, ja, die, die de tentoonstellingen zien... en misschien daar uh, hmm. 60, 70 procent van niet kennen. Ja. Want we hebben... Nou, nog even over een tweede ja. werk. Uh, want ik dacht het is aardig om die twee werken... Ja. die ook op die Facebookpagina van Kazaluna staan... er even uit te, uit te lichten. Ja. Uh, dat Gordon die, Chung. Die, ja, die, het werk van Gordon ja. Chung. En dat is een serie uh, van... Um, dat gaat over uh, Abu Ghraib. Dus de serie. En dat heet... Dat um, uh, is de the history the, the, of... terror, Disasters of Terror. En dat is uh, uh, geïnspireerd of Disasters of War van Goya. Mm. Ah. Het is een heel mooi, heel interessant werk, want dat gaat dus ook over, over een, een ander uh, belangrijk element. Dat gaat over uh, democratie. Dus uh, Amerikaanse democratie. Uh, daar kunnen we zo meteen over praten. En, en dat zijn wat de kunstenaar gedaan heeft. Hij heeft uh, um, gewoon... Bladzijden genomen van de Wall Street Journal. Mm -hmm. Dat zijn dus die, die, die typische bladzijden... waar de notities van Wall Street, van al die bedrijven... De beursberichten. De beursberichten, exact. En daar heeft hij dus met een soort lasersysteem, um, heeft hij daar dus allerlei scènes uit Abu Ghraib. Bijvoorbeeld de soldaat, uh, uh, die bekende scène... met de soldaat die dan met iemand met een gevangene uh, liep... alsof het een hond was. Met een uh, was Johnson, ja. Johnson, geloof ik. Ja. Bek een en, heel bek bekend beeld. Uh, ja, ja, bekend beeld. Hij heeft verschillende beelden, ja. uh, taferelen, uh, die, die met. Uh, um, um, torchen, die met. Uh, foltering. te maken hebben. En dat, dan is dat met een soort systeem, met een lasersysteem, via een computer en dan met een printer. Is dat, zijn uh, die, uh, die scènes, die zijn dan op, op uh, een die... uh, stuk. Uh, dit, uh, krantpapier. Ah. En dat op, op, op zijn beurt is dat op, op hout. Ja. En dat zijn hele interessante scènes. En ook, eh, ik vind het heel interessant omdat het concept waar hij het over heeft... Dus die scènes, die folteringsscènes mm -hmm. in Abu Ghraib... Eh, en, en de manier waarop hij dat eh, be, eh, heeft bewerkstelligd, past heel goed... Want hij heeft op de een of andere manier zijn al die afbeeldingen eh, daarin ingebrand. Yeah. Net alsof het eigen de manier waarop gedaan is... dus ook uh, bij wijze heel goed inpassen in, in, in die manier van folteren. Mm. Um, als we dit werk nemen bijvoorbeeld... dat is gewoon heel interessant... want dan kunnen we gewoon een beetje uh, abstraheren... in die zin, waar gaat dit over? Dus we hebben een kunstenaar die... die uh, bepaalde folteringsscènes uit Irak uh, laat zien, bewerkt. Hm? En uh, dat heeft dus te doen met, uh, ten eerste, met democratie. En zoals we weten, uh, hm? de, de democratie... dat is altijd gepaard gegaan aan, aan de uh, democratisering van de wereld... gepaard gegaan met de Amerikanisering van de wereld. Hm? Dat is gewoon zo. En als we gewoon even in, uh, terug in de tijd gaan... Uh, dat was al um, uh, president Woodrow Wilson. Hij zei al toen... To make the world safe for democracy. En yeah. dit slogan... dat hebben al, al de, de Amerikaanse presidenten overgenomen. Dus, en, en het doet er niet toe of het republikeinen waren of democraten. Voorbeeld mm -hmm. uh, example, Nixon. Dus heeft dat ook Nixon. Reagan, mm. uh, Bush. Maar ook Bill Clinton... En Obama. Maar wat betekent uiteindelijk... To make the world safe for democracy. Dat betekent in dit geval... Het gaat niet alleen om democratie. Het gaat vooral om de vrije markt. Mm. En uiteindelijk gaat het om de belangen... van Amerikaanse bedrijven. Dus om terug te komen op mm -hmm. het werk van Gordon Chung. Dat Precies, zijn de, die de Wall, Wall Street. Street ja. de economische belangen. Ja. Die worden gekoppeld um, eh, aan... aan Soortgenaamd de democratie, de wereld, uh, safe maken, veilig maken ja. voor democratie. Dus je ziet dat daar ja. een hele interessante link is. Ja. En dat is waar dit tentoonstelling gaat op verschillende niveaus. Goed, uh, we praten zo meteen uh, uh, verder. Ook over, over, over hoe jij hier in... Uh... Ja, in terecht gekomen bent in die kunstwereld. Want daar heb je niet altijd in gezeten. Mensen hebben natuurlijk al lang gehoord dat je uh, een Spaanse tongval uh, hebt. Hè? Ja, de manier waarop jij Velazquez uitspreekt. Ja, dat, uh, dat kunnen weinig je nadoen. Uh, dus daar gaan we het ook even over hebben. En nog meer over dat uh, begrip vrijheid in het algemeen. Want uh, ja, wij vieren de vrijheid op 5 mei. Maar wat betekent dat eigenlijk? Maar we gaan eerst muziek uh, laten horen. Uh, wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb een, een lied uitgekozen dat, dat heet Compared to That ja. van uh, 1969. Ja. Dat is van een uh, uh, uh, Amerikaanse songwriter. Dat heet Gene McDaniels. En ja. dat is performed by Les McCann en Eddie Harris. En uh, ja, er zijn een aantal uh, uh, woorden, lyrics die heel, heel toepasselijk zijn. Dus als we misschien even luisteren... En dan kunnen we dat zo meteen toelichten. Uh, Oké, okay. doen we. Love the lie and lie the love. Are hanging on, we push and shove. Possession is the motivation that is hanging up. The goddamn nation looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what? Children are killing frogs. Poor dumb rednecks Rolling logs Tired old ladies kissing dogs I hate the human love War. Folks don't know just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Have one doubt, they call it treason. With chicken feathers all the way. Right. They all trying to teach us what they think is right. They really got to Muziek. Het hele nummer duurt acht minuten, maar dat is een beetje te veel voor ons. Uh, Les McCann was dit het nummer Compared to what? Uh, we draaien dat op verzoek van uh, onze Kazaluna-gast van vannacht, Paco Barragan. Hij heeft een tentoonstelling samengesteld uh, in het pand Castrum Peregrini, op de Herengracht in Amsterdam. En het uh, thema is uh, Limits of Liberty, namelijk grenzen aan de vrijheid. Uh, Paco, jij zei er zitten vier regels in en die wil ja, ik even lezen. Ik heb, ik heb uh, dit lied uh, uitgekozen, dat al uh, dus al mm. 69 was uh, uh, gemaakt, gecompenseerd. Uh -huh. Want op een gegeven moment zegt hij... The president, he's got his war. Uh -huh. Folks, don't know just what it's for. Nobody give us, gives us rhyme or reason. Have one doubt, they call it treason. Zo, so, dat um, is uh, heel interessant. Want uh -huh. toen al uh, was hij dus... Um, uh, uh, 69. wie zat er 69? Toen? Ja, geloof ik. Ja, kan, 64 1964 is, is Kennedy vermoord. Eh? Eh, maar hij heeft het dus al hier: hier zien we dus eh, staatsbelangen mm -hmm. tegenover eh, eh, eh, het individu. Hm. Dus hij zegt: Ja, eh, we, gaan, eh, we gaan naar de oorlog en als je daar maar iets over zegt, dan ben je dus een verrader. Ja. Yeah. Dat is dus, uh, dus hier. Uh, uh, dat is heel interessant dat is en heel verpant. Goed, uh, ik, ik zei net al, je bent, uh, ja, ben jij een Nederlander? Of ben je een Spanjaard? Nee, ben nee. In? <laughs> en ik ben ook geen Belg. <laughs> nee, ik ben, uh, ik ben een Spanjaard. En mijn ouders zijn toen ik uh, negen jaar oud was naar, naar uh, Maastricht geëmigreerd. Vandaar je bent mijn, ook een nog een Limburger, accent. Ja. ja. Ja, streeks. Oh. En, en uh, daarna heb ik gewoon hier uh, uh, in Nederland gewoond en, en in Nijmegen gestudeerd uh, tot, dat ik, uh, ja, tot mijn 25ste. Oh. En uh, toen ben ik terug naar Spanje gegaan. Uh, dat is gewoon, uh, ik denk. Back to the roots. Back to the roots, ja. Dat komt omdat ik. Uh, ja, altijd, uh, toen ik jong was, ging ik naar Spanje, ja. lekker naar Spanje vakantie, naar het strand. Er ja. was altijd uh, feestjes ja. en En Je ging het idealiseren. En idealiseren en ik wilde dus een beetje, ik wilde dus een beetje testen. Ja. Dus wat was het beeld dat ik had van alleen maar op vakantie gaan... Ja. en wat was het, het, uh, uh, het werkelijk beeld als ik dat terugging... en mijn eigen roots, mijn eigen waters uh, ging opzoeken... en eventueel daar probeerde te aarden en ook ja. te werken wonen. en wonen. Maar dat, dat heb je toch niet gedaan? Nou, ik, ik, heb, ik ben dus terug naar Spanje gegaan. En in het begin is het een beetje... Uh, ja, het is gewoon hard geweest. Ja. Omdat uh, uiteindelijk... Maar dan kom je pas later achter. Je bent iemand... Je zit tussen wal en schip. Ik bedoel... Uh, ja. Ik ben geen echt... poor immigrant, hè? Ja, ik ben geen echt Spanje, ja. Maar ik ben ook geen echt nee. Nederlander. Ja. Dus fysiek, als je me ziet, ben ik geen Nederlander. Nee. En... en, en uh, maar ja, en, en, en het is ook dus zo, als jij uh, immigrant bent... dus jij zoekt altijd een soort verdedigingsmechanisme, oké? Okay? Ik zal er gewoon een klein voorbeeldje. Ja. Ik was dus eh, klein, niet zo groot. Eh, eh, donker. Ik had zelfs een snor en krullend haar. Dus een heleboel Toen mensen. Nog wel. Eh, Het haar is nu helemaal verdwenen. Helemaal ja. verdwenen. Ja. Ik heb ook geen snor. Dus ja. eh, mensen dachten dat, dat ik een Turk was. En dat vond ik heel vervelend. Mm. Want, ik, ik, want, want ik was een Spanjaard. Yeah. Dus, maar er waren Het niet zoveel ja. Spanjaarden in Nederland. Dus er waren meer Turken en Marokkanen. En uh, wat gebeurt er dan? Als jij dan denkt uh, of je ziet dat je op de een of andere uh, manier gediscrimineerd wordt... of je voelt dat, dan, dan uh, zoek je een in, in compensatiemechanisme. Ja, en dat was gewoon, ik probeerde goed op school te zijn... goed Nederlands te leren, ja. uh, hoog ABN. En omdat ik Spaans ben en een Nederlands hoog ABN... dus wat, wat mm -hmm. uh, de politici uh, praten, dat komt dus van het, via het Frans... En dus van Latijns. Dus voor mij was het heel normaal met 13 jaar om op school... om, om gewoon te zeggen van... Uh, uh, ja, uh, het landschap is geaccidenteerd. Of ik ben geconsterneerd of zo. Ja. En mijn collega's wisten niet waar ik het over had. Mm -hmm. dus, maar dat was gewoon een, een verdedigingsmechanisme. Ja, ja. Omdat als ik dan op een gegeven moment... Uh, ik voelde dat ik bijvoorbeeld gediscrimineerd was. Dus ik zei bijvoorbeeld... Ah, voor een Nederlander, wat heb jij toch een belabberd Nederlands? Ik oh, zou me zo. schamen als jij oh, was. Ja? Dat, is gewoon, dat ja. is gewoon... En daarna ga je terug, maar daarna ga je naar je eigen land terug. En dan merk je ook dat je dus ook niet echt Spaans bent. Nee, dan, dat ben zijn een dan heleboel dingen niet in die, die, die, die, die Ja, je bent gewoon voor een heleboel dingen van Nederlands. Uh -huh. En, en eh, om dit verhaal kort te maken... Ja, want we hebben niet zoveel tijd meer. Uh, dus als ja? je daarna uh, ouder wordt en wijzer... nou, ja? ik weet niet wijzer, maar in ieder geval als je ouder wordt... Ja? Dan, dan probeer je, uh, wat Robert Long zei in zijn in liedje... To pick the best of both worlds. Ja. Dat is dus het beste uit twee waar ik me ja. uh, mee kan vinden. Ja. Uh, identificeren uit de Spaanse cultuur. En het beste waar ik me mee kan vinden. Identificeren ja. uit de Nederlandse ja. cultuur. Dat is toch ook mooi? En dat is mooi, ja. ja. Trouwens, ik, ik bedacht nog wel dat als we het over vrijheid hebben. Ja. Nederland heeft de vrijheid veroverd op de Spanjaarden. Hè? <laughs> Ja, daar dat, dat kunnen, kunnen we diep in opgaan. Maar het is, het is uh, nou ja, hoe, uh, uh, Ian Boruma, de, de filosoof. Ja, ja. En daar wil ik dus niet zelf zeggen, dus daar ga ik hem nee. voor gebruiken. Eh? Ja. Hij zegt dat de Nederlanders, uh, ja, net zoals de Amerikanen zijn. Ze denken dat ze dat zij de uitvinder zijn van, mm. de, van de vrijheid. Nee, uh, maar je, je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, ja, uh, natuurlijk, in de 80-jarige oorlog. Uh, dat weet we, ik, maar hè? ik wilde dus een, beetje, uh, ja, me een ja. beetje verdedigen op een andere manier. Ja. <laughs> Want als ik zeg alfa, wat denk jij dan? Ja, huh? eh, eh, ja. de hertog van alfa, ja. ja. Dat was, een, uh, de, ja, was gewoon de, een De vijand, vijand tijd. Of, uh, <laughs> dat is mijn alfa. <laughs> ja, ja, dat zijn de, belangrijke dat, vragen. Dat, dat is gewoon geschiedenis en geschiedenis is ja. cyclisch, nee? En, uh, maar gewoon op, om, om terug te gaan op het, uh, wat jij uh, zojuist vroeg over vrijheid. Nou ja, ik, het ging heel eventjes over jou. Ja, hè, dat jij dus een beetje tussen twee culturen in, in, in hebt gezeten. En dat je nu uh, wijs geworden bent. En de uh, en, uh, gedachte van nou het, het is eigenlijk goed om de beste van twee werelden te hebben. Uh, je bent op een gegeven moment, ben je dus uh, ja, in die kunstwereld uh, terechtgekomen. Ja, terecht nee, misschien heb je het wel bewust gezocht. Ik weet het niet. Want ja, afhankelijk, nee, het, afhankelijk het, deed het, je hele andere dingen. Het, het punt is dat uh, de kunstwereld in, in vergelijking met andere metiers, uh, dus uh, ja. Ja, het is, uh, ja, we zijn heel vrij. In die zin van, ja. uh, je kan uh, heel wat dingen doen die in andere uh, jazons of metiers niet mogelijk zijn. Ja. Dus uh, je kan tentoonstellingen maken over religie, over, ja. uh, over utopie, uh, over, uh, over uh, toerisme, noem maar op. Dus, en ook uh, de kunstwereld interesseert me omdat er een heleboel elementen uh, die niet... Per se met de kunst te maken hebben, daarin eh, samenkomen. Samen dus eh, eh, als ik over elementen heb, heb ik het misschien over uh, filosofie, sociologie, architectuur, ja. eh, politiek. Eh, nou en dan ja. ook allerlei esthetische waarden. Ja. Maar goed, laten we dan nog eens even dat begrip vrijheid eh, ja. bij de kop pakken. Hè? Uh, waarin zich dat manifesteert. De internetwereld bijvoorbeeld. Ja. Je, dat interesseert je ook heel erg. Hè? We hebben mensen denken denken... Nou, met al die enorme mogelijkheden die er zijn... Facebook, Twitter, noem maar op... hebben we een enorme vrijheid verkregen. Terwijl jij zegt van nou... Ja, is dat het is, het het is eh, om, om terug te komen op de titel. Ja. Ja, het is een limits, paradoxale ja. uh, vrijheid. En er zijn limits. dus uh, Wij hebben... Veel meer vrijheid. Daarom zei ik net ja. uh, een aantal minuten terug. We hebben nooit zoveel vrijheid gekend. Mm -hmm. uh, aan de ene kant. We hebben dus veel meer vrijheid. We, we hebben dus Twitter, Facebook, mm -hmm. YouTube, etc. Uh, we zijn dus meer en meer uh, uh, uh, uh, gelinkt. Geconnecteerd uh, mm -hmm. met, met andere ja. mensen. Uh, over de hele wereld. Uh, we kunnen, uh, ik heb 5.000 vrienden. En, en uh, nog andere. Dus. Dat is dus uh, uh, zo. Maar aan de andere kant. Het is gewoon een soort schijnbare vrijheid. Want aan de andere kant, het betekent dus uh, dat we de hele tijd praktisch uh, slaaf zijn van die zogenaamde vrijheid. Want we zitten, uh, en, en ik, ik zie het uh, bij mezelf, dat ik met iemand dus uh, uh, een gesprek heb, oog in oog. Dus à tet. Ja. En daar zit ik dus... Uh, Ondertussen, dus ja, nou, dat heb je nu, nu nee, nog niet, heb gedaan. Ik niet gedaan. Nee, dat heb je niet gedaan. Maar we zitten. We zitten dat je ondertussen aan het een beetje iPad zitten te ja. kijken van wat komt er allemaal ja, op. Ja, maar, maar bijvoorbeeld, dan zit je, ben je aan het praten en er komt een WhatsApp-message. En ah, even antwoorden, uh, ja. WhatsApp, ja. of even ja. Facebook, of even dit. Ja. Dus en, en uiteindelijk, uh, um, dat gaat, uh, het is prachtig, maar dat gaat ten koste van de. Van de uh, uh, persoonlijke communicatie. En aan de andere kant, wat ook, wat ook logisch is, we zijn meer uh, geconnecteerd, we hebben meer mogelijkheden, verbonden. maar we voelen ja. ons steeds veel eenzamer. Geconnecteerd is geen goed uh, Nederlands woord. Nee, auto. connected. Okay, dan <laughs> hoe zeg je dat? Verbonden? Een ja, verbonden. Verbonden. Ja. Maar we voelen ons steeds meer eenzamer. En dat is gewoon een feit. En, en dat heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat uh, we zijn ook steeds meer bang. Banger? Uh, Banger voor de eenzaamheid. Yeah. Dus om alleen te zijn. Vroeger uh, kon je gewoon rustig thuis zijn. Lekker zeggen, hey, ik ga een film kijken of ik ga gewoon lekker even een boek lezen. Kan dat nu niet meer dan? Uh, bijna niet. Nou, ik kan dat nog heel goed Ja, hoor. jij ja. kan dat heel goed, maar bijna niet. Want uh, je hebt zoveel... Jij zo veel, kan dat niet meer. Je hebt zoveel uh, interrupties. Dus uh, uh, dan, krijg je de, ja. dan krijg je een e-mail, dan krijg je dit, alles. Ja, maar en, luister, die computer kan er ook uitzitten. Nee, maar zo dat werkt Dat kan het jij niet. dus niet. En dat weet je ook. Dat, uh, dat bij jonge mensen ja. is het uh, hm. heel vaak de hele tijd online. En, en van, ja. Dus dat is een beetje het paradoxale Aan de ene kant... Uh, kunnen we dingen doen? Bijvoorbeeld met, met mijn uh, eigen. wat ik doe. Dus als freelance curator Ik reis heel veel. Ja. En de afgelopen jaren heb Want ik. Want jij uh, maakt overal uh, over de wereld tentoonstellingen. Ja, ja, ik ben een. Uh, ja, was in mijn willen. Dus wat waar ze me willen, willen inhuren, ja. <laughs> ik, heb, ik, ik heb geen probleem. Maar, maar afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben we heel veel geen reis. En, en wat betekent dat? Want je moet natuurlijk ook naar die kunstenaars toe om zo, ja, om zo op te en, zoeken. Ja, en, en, en uh, je moet reizen om, om kunst te zien. En dan ook uh, om, uh, je bent freelance, dus tentoonstellingen aan ja. te bieden. In verschillende musea's waar was ze uh, in je tentoonstelling geïnteresseerd zijn. En afgelopen jaar had ik gewoon heel veel uh, ja, dus is... tentoonstellingen en ik was de hele tijd aan het reizen dus uh, met mijn iPhone, iPad, Mac Air, wat denk ik, dus je reist gewoon je doet, je bent gefocust op die tentoonstelling, maar tegelijkertijd gaat het leven door. Wat betekent uh, dit? Dat er gewoon andere tentoonstellingen uh, uh, die, die later komen uh, die, dan moet ik gewoon mails en allerlei ja. zaken moet ik gewoon beantwoorden dus als ik in mijn hotel zit dan uh, ga ik naar bed, maar als ik in de vroeger morgen opsta dan moet ik uh, misschien 20, 30 e-mails maar niet van het project waarvoor ik ja. in dat land ben, maar gewoon van, van ja. andere projecten en die kunnen ook niet multitasken. Wachten. multitasken. dus. Ja. Maar, maar aan de andere kant heb ik het dus uh, een baan die ik anders niet ah. zou kunnen uitvoeren. want vroeger dus je was je het... bedoelt aan de ene kant ben je heel erg vrij, ook omdat ja, je freelancer ja, ja. bent. je ja. kan dus ook zeggen dit doe ik wel of dit doe ik niet. Ja, je ja. kan overal naartoe. en tegelijkertijd zeg je ja het is zo heel erg onvrij. Omdat ik voortdurend. Dus, dus ik Mensen leg... van mij verwachten dat ik voortdurend ja. online ben. Ze antwoord meteen enzovoort enzovoort. En uh, zoals uh, bijvoorbeeld als je uh, op een cruise gaat. Cruise ship. ben nog nooit geweest. Maar dit heeft ja. mijn, mijn zus mij verteld. Uh, good is not good enough. Dat, uh, uh, dat, uh, dat ja? betekent dat als ze, als ze dus iedere keer... Iedere week dus de... de, de uh, doen ze een soort enquêtes. Voor ja. de service. Dus... Uh, uh, uh, de, de Spaanse ober, die zei tegen mijn zus, good is not good enough. Dat betekent dus, als zij zei van de service was goed, maar niet excellent, dus dan werd hij eruit gemieterd. En, en, en bij mij is ook, verwachten ze hetzelfde. hetzelfde. Dus ze verwachten niet 100%, ze verwachten 150%. Want je bent freelance. En anders zeggen ze, waarom halen we een kerel uit... Uh, uh, om hier naartoe, om iets te doen. Dus ja. uh, ze verwachten dus een, een surplus. Maar dat is normaal. En dat is het paradoxale van mijn uh, leven. Vrijheid. En van, van mijn vrijheid. Dus. Ja. Weten we uh, nog... Uh, vrijheid is natuurlijk ook een heel erg uitgehold begrip, hè? Ja. We hebben, wat je, je zei, we hebben nog nooit zoveel vrijheid gehad. Maar tegelijkertijd weten we misschien ook hier, niet meer zo goed wat het, wat het betekent. Ik, ik denk dat, dat het probleem, nou ja, probleem of uh, een feit is met vrijheid... dat het heel abstract kan zijn. Ja. En het is heel abstract... Eh, ten eerste is voor iedereen vrijheid is wat anders. Eh, bijvoorbeeld voor, voor iemand die eh, bijvoorbeeld ideeën heeft... is vrijheid, betekent gewoon eh, dat jij een, een grote mate van zekerheid hebt. Mm -hmm. Voor iemand die linkse ideeën heeft, is vrijheid. Het betekent dat er gewoon heel veel sociale uh, uh, rechten. en, en collectief mm -hmm. idee en zo. Dus het hangt heel, heel erg vanaf van waar, waar je eigen politiek of persoonlijk of, of religieus standpunt ligt. Dus vrijheid betekent eigenlijk op zichzelf niks, Dat wordt gewoon ingevuld door. Uh, we moeten het. Uh, vrijheid dat is iets dat we uh, iedere dag, iedere minuut moeten bevechten. En, en, en zelfs bijvoorbeeld als iemand je een e-mail stuurt en die ja? vraagt jou, um, kan jij dit voor mij doen? Ja. Of dit voor mij brengen? Uh, en, en ja, en je, je, het komt je niet goed uit of je hebt geen zin of zo. Hm. Uh, dus dan, dan, dan ben je gewoon je vrijheid aan het, aan het verdedigen van te zeggen, nee, het komt niet goed uit, doe maar zelf. Dus je moet je vrijheid ook bewaken? Ja, je moet vrijheid bewaken en je moet uh, uh, voor vrijheid, dan moet je er wel uh, iedere dag heel wat voor doen. Ja, dat, dat is trouwens, dat zeg ik dan nu alvast maar even... want uh, dat is ook waar ik het uh, de komende uur... tussen één en twee met de luisteraars over, door wil praten... over die vraag, hoe bewaak je je eigen vrijheid? En ja, wat voor grenzen stel je, uh, stel je daaraan? Hè? Ja, en, en nu is de, de, de, het dilemma is heel, heel duidelijk. Uh, aan de ene kant weer meer vrijheid... aan de andere kant of weer meer, meer, meer veiligheid... Ja. En dit was uh, uh, vanavond ook de, de talk, uh, de, uh, de lezing van Sigmund Bouwman, ja. de politiefilosoof. Dat, dat en dat is interessant. Vaak op, en wat zei hij daarover? Ja, dat is, dus, dat is gewoon een compromis. Dus eigenlijk, uh, ja, wat wil je? Ja, ik, ik wil me gewoon zeker voelen en ik wil lekker shoppen, dus dan moet het ook niet uitmaken dat al die uh, surveillancecamera's dus ja, mij allemaal bekijken. Camera, ja. Wil ik gewoon dat niet hebben, omdat ik voel en ik denk dat ik me dus op die manier uh, gecontroleerd voel, of, uh, of dat ik minder vrijheid heb, dan, dan, dan zal ik gewoon moeten aannemen dat ik bijvoorbeeld dat er minder kamers zijn en dan misschien minder, ja. uh, minder veilig zijn en dat, dat misschien beroofd wordt. Ja. Ik moet, het is altijd een compromis. Ja. Dat is het leuke van vrijheid. Dat is het leuke van vrijheid. Goed, uh, daar wil ik met u uh, over doorpraten nogmaals. Uh, de vraag, hè, hoe bewaak je je eigen vrijheid? Welke grenzen stel je eraan? Uh, u kunt uh, dus bellen. Het nummer is 0800 1121. U kunt ook uh, mailen. Nee, ja, u kunt naar de website van Casaluna gaan, dat is casaluna.ncv.nl. En daar kunt u dus ook het een en ander uh, mailen en berichten of vragen. En u kunt ook nog twitteren. Ja. Hashtag uh, Casaluna. Maar goed, bellen is misschien het makkelijkste, want dan komt u misschien rechtstreeks in de uitzending. Dus 0800 112. Ja, Paco, we zijn bijna aan het eind gekomen van de uitzending. Mensen die geïnteresseerd zijn geraakt... die moeten de tentoonstelling zeker bezoeken. Op heer de Gracht uh, 401. Ja, 401. En, en ze kunnen zelfs, als ze dapper en stout zijn... kunnen ze zelfs morgen om vier uur bij de opening over de vloer komen. Oké. Okay. Ja, je aan. weet wat je zegt, hè? Want ja, straks ik weet komen wat er ik dus echt enorme volkstammen die komen en, daar straks en, naar en, die hopelijk, opening toe. Hopelijk. Ja, denk je? Dan kunnen ze dat allemaal waarden? Want het is niet groot. Nee, maakt niet uit. Wij, uh, wij willen graag gewoon rijden buiten hebben en, uh, Ja. Nee, maar ik bedoel, uh, wie daar wil komen, uh, okay. uh, van, van harte welkom. En verder in die manifestatie, daar zijn ook nog een heleboel andere uh, kunstenaars. Twaalf, zaken, twaalf zaken, kunstenaars. Kunstenaars, ja twaalf, ja, twaalf kunstenaars. Maar er zijn verder. We zeggen die tentoonstelling is een onderdeel van de. Van, van, van de grote manifestatie. manifestatie. Er zijn nog ja, veel, veel, lezen, veel, lezen, veel meer dingen met lezen. Ja. Maar goed, als mensen dat er geïnteresseerd zijn... moeten ze daar zelf maar naar kijken. Hé, hey, dank uh, voor je komst. U hopelijk tot, uh, tot zometeen. 0800 112 heen. Belt u mij als u daar iets over uh, te melden heeft. Dat begrip vrijheid. Tot zometeen. Eerst nu het bureau en dan om 1 uur ben ik weer terug.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 Wat vond je van ze? Die van den Akker, daar brandt een vuurtje. Een kraai? Daar zul je een goede aan hebben. Dus ik kan ze aanstellen? Geen bezwaar. Laat Bavelaar maar contact opnemen met het hoofdbureau voor de inschaling. Kan ik die cijferlijsten dan terugkrijgen? Welke cijferlijsten? Ik weet van geen cijferlijsten. De cijferlijsten van van den Akker en kraai. Alsjeblieft. Nog iets? Karmelk? Ja. Hoe is het nu? Nu je gepensioneerd bent? Je zult het misschien niet geloven, maar ik heb het druk. Ja, ik realiseer me nu dat Anton dat ook altijd zegt, maar ik heb het echt druk. Als je me nu vraagt hoe dat komt, dan is dat omdat ik nu alles zelf moet doen. Ik moet zelf mijn brieven tikken. Zelf mijn aantekeningen armen. Zelf drukproeven corrigeren. En vroeger deed bro, de Vlatter dat allemaal. Ja, dan sta je niet zo best stil. Maar daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Wat zal wel. Je bent verwend natuurlijk. Het is het woord niet. Het is meer een kwestie van efficiëntie. Heb de een schrijft gemakkelijk. De ander vindt het prettig om dat te ordenen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat nou mijn kracht lag. In dat ordenen ordenenbedoeling. Nee. Dag professor. Ik wilde even gaan pauzeren. Kan dat? Ga maar. Maar er is verder niemand. Laat de deur maar openstaan. Ik let wel op. Dat is een aardig meisje. Ik heb de indruk dat je keus van vrouwen gelukkiger is dan die van mannen. Deze is gewoon aankomen lopen. Dat moesten ze dan meer doen. Dat herinnert me aan de opmerking van iemand uit het kamp... toen er een Japans vliegdekschip in de lucht was gevlogen. Dat moesten ze meer doen. Hoeveel je achteraf je afscheid. Dat vond ik heel aardig. Hm, het is gek, maar. Bij zo'n gelegenheid merk je weer. hoeveel mensen er eigenlijk op je gesteld zijn. Dat vriendenboek. Waar je ook nog in geschreven hebt. Dat was ook heel aardig trouwens. Nou zou ik de meeste van die bijdragen nooit geschreven willen hebben. Dan sta je nooit zo'n beetje stil, maar bij zo'n gelegenheid valt het je weer op. Met wat voor onzin de meeste mensen zich bezighouden. Zoals de dorstvliegen. De dorstvliegen, dat is daar een voorbeeld van. Dat is nou een onderwerp waar ik me nooit mee bezig zou houden. Hoe hou je daar vanaf bent, hoe beter zou ik zelf zeggen. <laughs> voor de directeur van een museum toch wel merkwaardig... Opvatting. Wel nee, hoe <laughs> kom je daar nou bij? De directeur van een museum hoeft zich toch niet voor alles wat oud is te interesseren? Alsjeblieft niet, zeg. Wat is eigenlijk jouw indruk van mijn opvolger? Ik denk niet dat ik hem zou hebben uitgekozen. Eigenaardig? Dat zegt Lies nu ook. je vertrouwt hem niet. Terwijl het toch een prima vent is. Ik was er in ieder geval heel gelukkig mee toen hij beschikbaar bleek te zijn. Ik kan me best vergissen. Het is mijn indruk natuurlijk. Klikken. Hebben jullie even tijd? Nu Jan al niet meer is, zullen wij die meisjes zelf moeten opleiden. Ik heb daarvoor een schema gemaakt waarover ik dus wil praten. Op dat papier staat wat ze in eerste instantie moeten leren. 1, twee, drie... 1. ze moeten leren om een fiche te maken, technisch. Ik heb daarvoor vijf moedervoorbeelden gemaakt. één voor boeken, één voor tijdschriften, één voor handschriften... één voor vragenlijsten en één voor mondelinge mededelingen. Twee, ze moeten worden ingewerkt in de systematiek van het knipselarchief. En drie, ze moeten wegwijs gemaakt worden bij het geven van trefwoorden. Op dat papier stel ik voor dat wij alle drie... één van die meisjes onder onze hoede nemen. Bart neemt Tjitske... Uh, Ad neemt Sien en ik neem Manda. Wacht even. Wie is nu Chitske? Ik kan er nog altijd niet aan wennen dat jullie die dames maar meteen bij de voornaam noemen. Tjitske is juffrouw van den Akker. Chitske van den Akker. Dan is Manda dus mevrouw Kraai, want wie zien is weet ik nu langzamerhand wel. Juist. En waarom heb je mevrouw van den Akker aan mij toegewezen? Omdat ze geschiedenis studeert en omdat ik denk dat die combinatie de beste is. Hoe kun je dat nou beoordelen? Dat is een gevoel. Zoiets zou ik nou nooit voor een ander durven beslissen. Je mag ook wel een ander hebben. Wie dan? Kies maar. Bart wil ze liefst alle drie hebben. Niet Bart? Ik vind dat jullie het wel erg in het erotische vlak trekken. Wat is dan anders? Dat is niet de bedoeling. Nee, maar je bent wel degene die is begonnen met over combinaties te praten. Ik vind dat zulke overwegingen bij zo'n verdeling helemaal geen rol behoren te spelen. Goed, maak dan maar een andere verdeling. Nee, nou zal ik mevrouw van den Akker wel nemen... maar ik maak bezwaar tegen de manier waarop die keuze tot stand is gekomen. Het is genoteerd. Aangenomen dus dat jullie deze indeling accepteren... dan hebben we te maken met drie informatiestromen. De knipsels, de tijdschriften en de nieuwe boeken. En de handschriften dan? De handschriften, de vragenlijsten en de mondelinge mededelingen laat ik even buiten beschouwing. Die zijn anders niet onbelangrijk. Die zijn belangrijk, maar pas in de tweede fase. Ik mis de verhalen in deze opzomming. Die vallen onder de mondelinge mededelingen. Tweede fase. Goed? Ik moet natuurlijk eerst weten waar je naartoe wilt. voor ik daar antwoord op kan geven. Goed. De knipsels. Punt 2. Alle knipsels komen binnen bij Sien. Sien verdeelt ze over drie mappen. 50 per map. Elke van de meisjes krijgt een map. Ze hecht aan elk knipsel in haar map een slap fiche... met een voorstel voor rubricering en een trefwoord. Vervolgens gaat de map naar haar partner. Die controleert de rubriek, doet eventueel tegenvoorstellen... Maar naar de map volgens een vast rouleersysteem... waarvan jullie hier een voorstel hebt, langs alle anderen rouleert. Die krijgt de gelegenheid opmerkingen te maken. De map komt terug bij nummer 1. Nummer 1 bespreekt de opmerkingen en aanmerkingen met nummer 2... en bergt tenslotte de knipsels op. Wacht even, want het duizelt me. Laat het dan even tot je doordringen. Begrijp ik goed dat je hiermee onze gezamenlijke besprekingen wil laten vervallen? Ja, dat gaat voor dan schriftelijk. Daar heb ik toch wel ernstig bezwaar tegen. Met z'n zessen wordt dat te veel tijdverlies. Dat hoeft toch ook niet met z'n en Die besprekingen kunnen we toch gewoon met z'n drieën blijven houden? Nee, iedereen is in principe gelijk. Maar je regelt het wel zo dat de ene helft de andere controleert. Tot ze zijn ingedekt is die rolering wel nodig. Anders loop je het risico dat er drie afwijkende systemen ontstaan... vooral met de trefwoorden. Om die reden stel ik ook nog voor om elk jaar van partner te wisselen. Uh, onderaan blad 1. Partneraar. Is het nu echt nodig om voortdurend dat vervelende woord partner te gebruiken? Heb je een ander? Collega. Dat vind ik niks. Maar ik kan me niet schelen hoe je het noemt. Uh, punt 3. De tijdschriftenmappen. Die verdeel ik, net als de boeken. Onder punt 4 omdat die ongelijk van inhoud zijn, maar verder gaat het net zoals de knipsels. Trefwoorden bij alle artikelen op ons vakgebied, rubrieknummers voor de boeken, roelering. En de verzoeken om inlichtingen? Dat vind je op uh, dit papier. Alle bezoekers worden ontvangen door Manda, omdat die er de hele week is. De eerste drie maanden wordt ze daarbij door een van ons begeleid volgens dit rouleersysteem. Na drie maanden beslist ze in elk geval zelf of ze daar een behoefte heeft. De schriftelijke verzoeken komen bij mij en als ik er niet ben bij Bart en dan bij Alt. Ze worden door mij verdeeld over de drie meisjes en draaien via hen het rouleersysteem binnen. Maar misschien daarvan stel ik voor alle brieven en stukken die bij ons binnenkomen of door ons geproduceerd worden te laten circuleren volgens dit schema zodat. Iedereen voortaan van alles op de hoogte is en als een van ons onder de tram komt... meteen zijn werk kan overnemen. Daar heb ik ernstig bezwaar tegen. Ik vind niet dat de dames van alles wat wij hier doen kennis moeten nemen. En jij? Ik heb daar geen bezwaar tegen. Als we dat niet doen, dan maken we een tweedeling binnen de afdeling. En op de duur werkt dat tegen ons. Je moet ons zien als een hydra. In dit geval een hydra met zes koppen. En zes borsten. 1971, een jaar rijk aan gebeurtenissen. O, oh, welke rijkdom biedt dit kleine land aan partijen en partijtjes. O, oh, hoeveel bloemen lokken tallenkant voor de kiezertjes als bijtjes. VVD en SGP, ESP en GPV, twee keer een D en nog veel meer doen er mee met gelonk en gebronk en een honingdronk vol van specialiteitjes. 1972. U bent de eerste. Ja. De anderen slapen nog. Een beetje suiker en een beetje melk. Juist, u bent op de hoogte. Dat moet ook. Goedemorgen, koffie, alsje. koffie alsjeblieft. koffie. Dag Maarten. Maarten. Jullie hebben er twee mooie bij, hè? Zijn ze al langs geweest? Koffie. koffie op Gelukkig Goed. Beste mensen, goed negatief Ik heb het met mijn vader over je gehad, maar volgens hem heeft hij jou niet in de klas gehad, maar je broer. Heet hij? Kees? Ja, Kees. Ik heb alleen zangles van hem gehad. Oh, dat kan natuurlijk. Hij heeft me een keer aan mijn oor uit de bank getrokken. Nee. Daar zul je het allemaal naar gemaakt hebben. Bij In het Groene Dal, in het Stille Dal. En hier drinken we koffie en thee. Hoe was dat dan? Daar moeten jullie bonnetjes voor kopen. Hij tikte af. Dit is meneer Wigbold. Er zit een brommer tussen, zei hij. Opnieuw. En dit zijn tjitsken van een akker. En We zetten weer in en terwijl wij zongen, sloop hij langs de rijen. Ik zong extra hard, want ik dacht toen nog dat ik goed kon zingen. Tot ik me plotseling aan mijn oor de bank uittrok. Daar heb je hem, zei hij. Heel sadistisch. Nou, dat kan niet. Zo is mijn vader niet. Nee, zo is jouw vader. <laughs> nog wel de beste wensen, hè? Dank je, Geert. Toen wel, maar misschien was het een uitzondering. Iedereen een gelukkig nieuwjaar, hoor. En, Jitke, hoe vond je het gebouw? Groot. Heeft hier jullie ook onze kruis laten zien? Ja. Maar ze had de sleutel niet. Dag, meneer Koning. Nog wel een gelukkig nieuwjaar. Dag, meneer Goud. U ook. Of zit dat er niet in? Nou, ik hoop het wel, maar je weet het maar nooit. Daarom zou ik elkaar bitter. Geen gelukkig nieuwjaar kunnen wensen, want dat is de godenverzoeker. verzoeken. Ja, daar kon u wel eens gelijk in hebben. Maar je doet het toch maar wel. Tegen beter weten. Ja, tegen beter oh. weten. Oh. Oh. Als jij eigenlijk al toen van de kastelen hier geweest is... Wie is dat? Die heeft ons in de tijd een bundel verhalen aangeboden... en daar wil je opnieuw over praten. Nee, toen was ik er nog niet. Wat waren dat voor verhalen? Goede verhalen. vroeg me af of we niet samen zouden opzoeken. Dan kun jij ook kennis met hem maken.